Saints de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Les Wat een verschrikkelijke oude meuk toch Oude muk van Johnny Holiday. En je hoorde hem toch maar mooi even met. Uh, Pour moi, la viva commence. Och, welkom bij het tweede gedeelte van de show op deze mooie zondag. Ja, hoe je het ook bekijkt. Een uh, tweede uur vol heerlijke muziek. Beetje meer tempo dan vorige uur. En straks, natuurlijk, een reportage van Jeroen van Gent. Dus, stay tuned. Het is Het is zomer. Zandien. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. En de zomer is alweer bijna voorbij. Het is niet anders, wat gaat de tijd snel? Hè? Ja, het is even niet anders. Hier zijn ze weer eens. Abba. Wij denken terug naar het, of aan het Eurovisie Songfestival Festival van 1983, zo lang geleden alweer. Je Julie van Daniel en Abba met Ring, ring natuurlijk in de show hier bij ZVL. Op deze aardige zondag, en je kunt ervan zeggen wat je wil. De een vindt het prachtig herfstweer alvast. Heel mooi herfstweer en de ander vindt het na zomerweer. Nou, het laatste, daar ben ik het vooral mee eens. Misschien jij ook wel. Want we kletsten er maar wat op los. Schiet ook niet op op een zondagmorgen zoals deze. Terwijl jij misschien, net zoals ik, hier aan de koffie bent. Heerlijk. Nee, je luistert niet naar de RTBF. Uh, je luistert ook niet naar RTL Radio. Nee, nee, nee, nee. nee. Je luistert echt naar Omroep ZVL met de exotische uh, muziek van uh, Milène Farmer. Natuurlijk met uh, Chanté en Galette met C'est la vie, uh. Ja, dat is meer Arabisch zou je kunnen zeggen, hè? toch? Ja, je hoort het allemaal hier. We zijn lekker internationaal bezig hier bij ZVL zoals het hoort natuurlijk. In een havenplaats als Tennus, waar zoveel nationaliteiten bij elkaar komen van de schepen. Nou, ja, ofwel komen ze bij elkaar of komen ze de schepen niet meer af? Ach, hey, straks een reportage van Jeroen van Gent. Uh, hij gaat het hebben over wat is uw favoriete manier om te ontspannen. Dat is een ontzettend goede vraag. Dat is natuurlijk niet met dat verhaal van uh, Galet, want daar ga je ontzettend van dansen. You the cold maze, say one breeze and calling the and I choose all. Alright! We the stay the shoes and I will hold the scene and then a whole may maverick the Color Boss Dying. Get to yet When the shoes now I will hold the and a horrible maybe get to cut the boss dies. When it's the same you the call me You never change or never get a god of this jam. You to come not choose not right but not so hope, home just get not no time. stand like the light of shoes go my man You've man the the match called girls oh saturday You desh you you can go that's be what I thought you liked in your eyes, my sense left, and you got some go with these eyes You can call me to sing, my priest and colonist got two songs, alright You desh you not feels you can go to that's be what I Yo! illustre duo Sunny en Cher hier in de show. Little Man. Och, wat lang geleden. 1966. En Cher heeft het nog heel lang uitgehouden. verdikken toch. Nou, nou, nou. En uh, heel lang bij uh, stem gebleven. Dat is wel geweldig. Hè? Je hoorde haar dus met uh, Little Man samen met haar ex-echtgenoot. Verder hoorde je Adriano Celentano met een uh, titel waarvan je denkt... Bohoho, zo veel klinkers en medeklinkers na elkaar. Dat komt nooit goed, maar we hebben geoefend. En het heette Priest en Colin Nancy en Tjussel. All right. Over een paar minuten die beloofde reportage van Jeroen van Gent. Waar vindt u ontspanning? Hoe zit dat hoor je straks? Maar eerst nog iets moois van Candlewick Green... Gezellig, ja, Candlewick green, lampolie groen. Is dat een speciale kleur, jongens? Hmm. Nou ja, maakt niet uit, wel lekker nummer. One hit wonder ze het ook wel. Eén hit, en daarna nooit meer iets van gehoord. Who do you think that you are? Hier bij ZVL. Uh, de vakantie is uh, zo'n beetje voorbij, hè. Voor bijna iedereen, dus in het hele land. De pepernoten liggen alweer in de winkel. En de chocoladeletters heb ik ook al gespot. En... Uh, andere lekkernijen die te maken hebben met Sinterklaas. En zo'n vakantieperiode kan tegenwoordig eigenlijk niet meer voldoende zijn om alle stress die deze wereld voor u kan opleveren uh, weg te werken, zal ik maar zeggen. Maar wat dan? Hoe werkt u dan aan uzelf om de spanning van al die toestanden de baas te zijn? En wat is dan voor u de favoriete manier om te ontspannen? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk gewoon de straat op en vroeg het u. En hier zijn ze uw antwoorden.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 Wat is uw favoriete manier van ja, lezen? Schoen? Lezen. Dat hebben we alle twee wel. Ja. Lezen. Ja. Wat leest u graag? Ja. Biografieën en. Uh, geschiedenis. geschiedenis uh, en, dieren. en dierenboeken, ja. ja. Geen verhalen, geen, geen uh, fictie. Dus. Ja, ook wel. Ook wel, ja. Dat is ook wel ja. Maar dat, toch wel een historische achtergrond. Yeah. Ja. Biografie. Wat is de laatste? Welke heeft, heeft u doorgeworsteld? Of? Nou, ik ben nog mee bezig. De biografie van Godfried Bomans. Hé, hey, die heb ik nog meegemaakt. Dat is leuk. Ja. Ja. ja, dat heb ik nog meegemaakt. Had maar vrouw, maar één zo zo'n been. Ja, die ja. Van, ja. Je ja. ja, ja, met dit Dietrich. Ja. Dat was het. Juist, ja. Wat is uw favoriete manier van ontspannen? Ontspannen? Ja. Niet uh, een beetje al die negativiteit en...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 Vroeger halve marathons, oh. maar dat is een beetje voorbij. Ik denk, denk niet dat het nog gaat. Maar, halve marathon is ook wel weer iets van 20 21 ki kilometer. Ja. kilometer. Dat is wel een hoop. Een beetje. Ja, dat ja. is wel een hoop. Dat is wel een hoop. Maar dat hoeft ook niet per se. Nee. <laughs> maar binnen wat voor tijd? Loopt u dus zo'n halve marathon tot voor kort? Een, een halve marathon? Nou, zo... Hoe... Twee uur en een kwartier hebben we gelopen. Ja, zo twee uur en een ja. kwartier. Dus zo'n tien, tien kilometer per uur, zo gemiddels. ja. U liep ja. dat ook? Samen. We ja. hebben het samen gelopen. Wow. Ja. In München. In München, ja, in dus, ja. München stadloop. Ja. Want u woont daar dus, hè? Ja. ja. Hoe lang al? 39 jaar. 39 jaar? Je. Ja. Dan spreek je nog prima Nederlands. Ja...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 Ja. Ja, maar bedoel, boeken en niet allemaal e-books e of wat? Nee, oh, ja, nee we zijn wel van de dingen in ons handen houden. Ja. Dus gewoon een boek ja. en niet een e-reader Dat bedoel ik. Een legpuzzel maken, vind ah. ik ook heerlijk. Ja. Spelletje doen. Ik werk bij de Zonnebloem, dus ik doe nogal wat spelletjes met mensen. Vrijwilligerswerk, zeg maar. Vrijwillig, ja. Ja. Dat heb je als je met pensioen bent. Hè. Sorry. Als je met pensioen bent, met pensioen ben, kan je ja. vrijwilligerswerk doen. In de zonnebloem, dat is dankbaar werk. Dat is heel dankbaar werk. Ja. Het mooiste werk wat er is. Want dan snijdt het mis aan twee kanten. Dan heeft u juist, iets te doen en die andere ook nog. Juist, andere... je snapt hem. Ja. Ja. Ja. Voldoening.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 Dank u wel, hè. Fijne avond. Het ruikt ja, ja, ja. Ik heb ook helemaal die staan een borden. Ja, daar krijg, krijg je bekeuring voor. Wauw, hoe gekker. Dank u wel, hè. Tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. Eten. Een pizza kun je in wel meer dan honderd soorten krijgen. Voor mij smaken ze allemaal de verse paardenvijgen. U kunt ons altijd bellen, het liefst een beetje in de buurt en graag contact. We wachten nog. In de rubriek Beter, geen muziek dan helemaal, geen muziek. Ja hoor, André van Duin en uh, nou het carnaval, dat uh, spat alweer uit je radio hè. Het pizza lied en daarvoor hoorde je toch maar mooi eventjes Mika met Relax, Take It Easy. Iets wat we graag doen op de zondagmorgen, een beetje easy. Maar hoewel twee uur van deze show toch wel lekker een beetje aan de wilde kant. Goh, de tijd schiet op. Het loopt al tegen een kwart voor twaalf. Dus het schiet zeker op. En uh, we hebben nog wel een paar mooie nummers voor je. En ik heb er meer meegenomen dan ik kan draaien vandaag. altijd hetzelfde liedje met deze show. Hè? Ja, ik kan ook zo moeilijk kiezen. Er is zoveel lekkers in de aanbieding. Dus zoals deze van Roots Syndicate. Luister mee naar Mockingbird Hill. Kom je er net bij? Morgen. Japan. Hetzelfde Pietje, viel de nacht. Oké, okay, nou kom maar door, tik hem af wat je hebt, wil ik al veel te lang? Een, een, twee, Dit is muziek. En raak ze de tel kwijt, dan neem ik de lied. Krijg dat plaatje maar niet grijs gedraaid En ze maakt soms iets te veel geluid Maar ze raakt precies de juiste snaar Het zit in mijn hoofd als dat Oké okay, nou kom maar door, tik hem af Wat je hebt wil ik al veel te lang Want dit is muziek En raakt ze de tel kwijt. En de mensen roepen maar dat er tegenwoordig geen goede muziek wordt gemaakt. Nou, dat ben ik helemaal niet met je eens. Of met degenen die dat vinden. Want dit is gewoon lekker. Met je tachtige jaren smaakt dat dan weer wel sneller. En muziek hier bij veel. En Roots Syndicate, een nummer uit de jaren 60, dat uh, ergens in de jaren 90 een grote hit werd... vanwege een tv-reclamespot. Dus zo gaat dat natuurlijk ook. Ja, het is niet anders. Even terug naar de jaren 70.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 omroep ZVL. van lang geleden van Bob Past wel bij vakantiegevoelens. Ja, vakantiegevoelens die we nu weer in de ijskast kunnen doen. Tenminste niet voor de pensionado's, want die gaan nu natuurlijk lekker met vakantie. Terwijl er uh, lagere tarieven zijn. Kan ik me voorstellen. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van Zetveel. Dankjewel voor je gezelschap weer deze zondag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering. Want dan neem ik weer lekkere muziek voor je mee. En vertroetel ik daarmee je oren als het een beetje mee zit. Dus, wat mij betreft tot volgende week zondag om een uur of tien. Dan ben ik weer hier en ik hoop jij daar. Uh, tot sluit van de show. Een beetje toepasselijke deun van Julie London. September in the rain zou zomaar kunnen vandaag. Ik wens je nog een hele mooie dag. Leaves of brown came tumbling down. Remember, in September, in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September. In the rain To every word of love I heard you whisper The raindrops seemed to play a sweet refrain Though spring is here To me it's still September That September in the rain in the rain in the rain It's still September in